Fit in the hips, don't quit. Big lips and the flow, so lit up. Sound rocket, don't drop her. I'm the showstopper. Beat it, there's love instigators. Sick in with some mama gay girl. Beat it, there's love instigators. Sick in with some mama gay girl. Sick in with something, get with something, get with something, get with something. Up down rocket, don't drop her. I'm the showstopper. She act in What's your mama gagger? Beat the dance low instigator. sickin' what your mama gator Beat it, dance low instigator. sickin' what's your mama gagger? Beat it, dance low instigator. sickin' what your mama gagger? Beat it, dance low instigator. sickin' what's your mama gagger? Big lips and the hips don't quit Big lips and the hips gon' dip. Rapper. I'm the showstopper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 Zeg het maar. Celine Dion met uh, Sebastian. I I knew Check. And direct we bring the vibe in check yo the dj live on deck we bring the vibe in check ukg live and direct we bring the vibe in check yo the dj live on deck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 Ja, dat denk ik wel, ja. Lekker lammen. Heerlijk zeg. En, lekker, uh, lekker, lekker lammen. Ik heb, ik heb nog wel een kijktip voor je. Op Videoland, dat House of Films, dat vind ik waanzinnig. Dat moet je echt gaan checken als je toch niks gaat doen het hele, het hele weekend. Oké, okay, ik ga zo gelijk kijken. Ja, heel goed, heel goed. En achteraan, OO Den Haag, nou, dan ben je het weekend al doorgekomen, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Hé, hey, uh, wat mag die pre-party zijn? Welke track voor dat landbalweekend? Kom maar door. Nou, ik wil heel graag Kiki met What's te Curl To Do horen. Ja, dan gaan we dat toch gewoon regelen, Joyce. Ja, helemaal top. Nou, goed Dankjewel. Hé, hey, lekker weekend, hè. Hé, hey, hetzelfde hè. Doei, doei. You just don't know what I'm supposed to be. Is it I just don't know what I'm supposed to be. 2, 3 Fiesta Loca Mix door Hilke Boersma. Yeah. Zometeen, natuurlijk, een uur lang vaste prik rehab in de Mix Myers. Wat wordt de populairste track voor komende week? De nieuwe Grand Slam mag ik aan je maken. En ja, hou je van scheikunde? kunnen. Vind je dit misschien ook wel leuk? Want dat doe je toch een beetje. Ja.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 Ja, een heerlijke formule en is de populairste voor komende week. Je hoort hem extra vaak. De nieuwe Galentes en Joel Corey, die heet Stay a Little Longer.